Het is 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest? Goedemiddag. Meer verboden vuurwerk is er in beslag genomen dan vorig jaar. Justitie noteerde nu al meer dan 112.000 kilo... en het jaar is nog niet eens voorbij. Van de afgelopen week werd er nog veel illegaal vuurwerk gevonden. Vorig jaar was het iets meer dan 107.000 kilo. In Brabant werd onlangs nog een busje vol met vuurwerk gevonden... midden in een woonwijk. Het verhaal van een McDonald's in de natuur in het Brabantse Oosterwijk lijkt een storm in een glas water. Een vastgoedontwikkelaar kocht een terrein en vond dat een geschikte plek voor fastfoodrestaurants. Omwonenden maakten zich zorgen over de natuur en startten een petitie. Maar McDonald's zegt tegenom Brabant geen plannen te hebben voor een nieuwe zaak in Oosterwijk. Rusland is niet van plan om bewijs te leven over de Oekraïense aanval op het zomerverblijf van president Poetin. En ze willen ook niet zeggen of Poetin daar op dat moment was. Rusland zei gisteren dat Oekraïne het huis met tientallen drones had geprobeerd aan te vallen. Oekraïne ontkent en zegt dat Rusland met het bericht het vredesproces probeert te vertragen. En gooi je frituurvet niet door de grootsteen of het toilet. De waterschappen roepen daar nog eens toe op in de aanloop naar de jaarwisseling. Het vet zorgt voor verstoppingen. Kosten waterschappen jaarlijks miljoenen euro's om die weer te verhelpen? We leveren het vet dus daarom in bij een inzamelpunt. En al zo'n 60% van de Nederlanders doet dat. Kijken we naar het weer van Weerplaza. Vrij zonnig, later kans op een bui. Maximaal 6 graden. Oudjaarsdag, soms een bui en ietsje zachter. Dankjewel Marcel, dan Q-verkeer van Flitsmeister... met één file langer dan 20 minuten op de A12 Oberhausen Arnhem... tussen de Duitse grens en Duiven kom je in 23 minuten. En de A1 Amersfoort emnes daarop letten staat een flitser bij 35,0. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door de oudejaarstrekking van Staatsloterij. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw, fout en nieuw. q van Nimwegen. Nah, we knallen heerlijk door. Heerlijk, even knallen. Helemaal met scooter nu. Dit is weekend. Cue, music. Cue music Cue sounds better with you. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tracker. Foud and new Q music. is as far as the eye can see. Keep a Let's Ja, zou ze deze ook gaan doen? Fout en nieuw. Op 20 juni is er bij Melanie C. van The Spice Girls bij de Foutenparty, party The Big One. In het Philips in Eindhoven. Jij kan er ook nog steeds bij zijn. Tickets kan je scoren op keymusicfoutenparty.nl. Of je wint ze deze week. Ja, tijdens Fout en Nieuw geven we ook tickets weg. Hè? Ik heb er hier ook nog twee liggen. Wat je daar precies voor moet doen, dat ga ik je nog vertellen. Ondertussen lekker door met uh, foute muziek. Ja, we tellen af naar uh, 2026. Met de lekkerste muziek uit het foutuur. uur. Laat vooral even weten hoe je erbij zit momenteel. Vind ik leuk. Waar staat uh, de radio aan? Misschien in de oliebollenkraam? Of sta je gewoon te zwoeg in de sportschool? Ben je uh, toch nog maar in je goede voornemens begonnen van 2025? Net op tijd. Uh, stuur vooral even een appje. Deze kant op via de Q-app. Hoe je naar Q luistert. Uh, zometeen Lady Gaga. Ook uh, Critical Mass komt eraan. En eerst Bob Marley en de Wailers nu. Could you be loved? En het fout Uur. Fout en nieuw. Key music. Zo, even wat oliebollen compenseren met uh, dat lekkere hakken van Critical Mass. Het is uh, fout en nieuw, we knallen fout het jaar uit. En uh, zo de laatste dagen van het jaar, dat is ook altijd het moment dat je even een beetje achterom kijkt, toch? Wat heb je allemaal meegemaakt, wat heb je gedaan? Als je nou één hoogtepuntje uit moet pikken, wat zou dat dan zijn? Misschien een mooie vakantie die je hebt gehad of een nieuwe baan? Uh, dat in een concert waar je bij was... van Q-luisteraar Brian... durf ik uh, ook al een hoogtepuntje van het jaar te noemen. Hij won in de Q-middagshow bij Domin een van de allerlaatste tickets... voor het concert van Lady Gaga in de Ziggo Dome. Luister even hoe het ging. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. gewonnen? Je gaat naar Lady Gaga! Oh my god! Oh my god! Ja! Yeah! <laughs> Ja! Oh mijn god. Ja, was hij blij, denk je? Ik denk het wel. Hij was erbij in november. Toch wel een van de concerten van het jaar. De Mayhem Ball van Lady Gaga. Je het nu. For Freedom bij Q Music. Zometeen meer uh, foute knallers onderweg. Uh, Tommy Kitting komt eraan, ook wel Styles ga je horen. En. Het zee. Ja, de strijd gaat verder. Nog twee dagen heb je om de slimste van de maand december te worden. Morgen rond deze tijd, dan weten we wie zich de maand weer naar mag noemen. Uh, daar kunnen jullie als uh, nou ja, bedrijf gewoon bovenaan komen te staan natuurlijk in het klassement. Als je het aandurft om uh, zometeen vijf vragen goed te beantwoorden binnen één minuut. Ik zou zeggen, pak de Q-app erbij. Stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Het WK Darts is uh, momenteel in volle gang.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 Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. De lekkerste gourmet minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. We hebben wel dertig keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsaté, chipolatas. Alle kies 4 mix voor 8 euro. En alle diepvries van Mora, nu 2 plus gratis.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 Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan een kwartier. Op de A12 Openhause Arnhem tussen de Nederlandse grens en Zevenaar... kom je in 7 kilometer 18 minuten, is daar je vertraging. Eén controle, die is gezien op de A1 Amersfoort MNS. Opletten bij Baren, daar staan ze bij 35,0. Q-music, was van Niemegen. Met Share Belief zometeen. En dit is Wild Styles. q battle with you. The clouds have gone away.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 Het ja, is dus fout en nieuw, fout en nieuw. En nu een liedje dat uh, dit jaar een nieuw leven is ingeblazen. Na 27 jaar kwam dit nummer gewoon uh, nou, opnieuw de top 40 binnen. Wel in een iets andere uitvoering. Uh, Bente deed dit jaar namelijk mee aan uh, de Beste Zangers televisieprogramma natuurlijk. Daarin deed ze deze versie. Ja, misschien als ik voor je dans. Misschien als ik voor groot. Schreef ze voor uh, Paul de Leeuw, maar het raakte uiteindelijk heel Nederland. Want ze schopten het tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. Cher wist net niet de evenaren. Die scoorde er in uh, 1998 nummer 1 niet mee. En die hoor je nu. Dit is Believe bij Q. is in volle gang natuurlijk. Vanavond strijden drie Nederlanders voor een plek in de kwartfinales. Waaronder Michael van Gerwen. Wat is zijn bijnaam? Is natuurlijk Mighty Mike. Natuurlijk. Ga je kijken vanavond? Absoluut. Ja, tegen wie moet hij darten? Weet je dat ook? Oeh, ik heb hem net nog gezien. Oh, wat stom. <laughs> ik weet het niet meer. Ik kom er niet meer op. Schot van Gary Anderson. Dat was een Gary Anderson. Ik was wel dat doet, die moet tegen hem vies, maar... Oh ja, precies. Nou, er is nog hoop voor Nederland, Dus Ik ben benieuwd. Hey, Slimste bedrijf van Nederland. En Je bent ondertussen ook gewoon nog uh, druk aan het werken, Jesper. Ja, zeker. Dat is ook, uh, moet gebeuren. Hè? Ga je op de rotonde rechtsaf of linksaf? Nee, we gaan rechtsom en dan gaan we linksaf. Kijk. Oh, ik hoor het ook gelijk. Ja. Jij bent rijinstructeur. Ik ben rijinstructeur, ja, dat klopt. Hoe uh, verloopt de les tot nu toe? Ja, gaat hartstikke goed. Zeker. Ja, die hoort natuurlijk ook wel een beetje goede reclame maken, hè? Ja, daarom. Als je nu zegt dat ze hem net nog rechtsaf de berm in hebben geparkeerd... dan uh, komt het ook niet echt de goede. Nee, precies. Hé, hey, um, Olaf Feien, dat is de rijschool uit Enschede. Je weet ja, hoe uh, het werkt. Eén minuut op de klok om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. Binnen die minuut, de tijd die overblijft, bepaalt die plek in het klassement. Yes. Uh, oh, ik hoor, ik hoor ondertussen ook nog de navigatie uh, tussendoor. Nee, nee, nee. Oh, dat dacht ik. Um, snelste tijd tot nu toe is 44 seconden. Daar moeten we overheen om uh, morgen de maat weer naar nou te zijn. Gaan we, ons, gaan we ons best doen. Zet hem op. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Komt vraag 1. Hoeveel centimeter is een diameter? 10. Wat voor huisdier mag je vanaf 1 januari niet meer houden? Eh, uh, pas. Hoe noem je een gefrituurde appelschijf met oudjaar? Appelflap. Hoeveel is 7 keer 7? 7 keer 7, dat is 37. Nee. 47. Wat werd dit jaar verkozen tot het kinderwoord van het jaar? Wat? Welk Amerikaanse zangeres is getrouwd met Jay-Z? Beyoncé. Hoe heet het muziekspel waarbij je een tijdlijn moet vormen? Inter. Uit welke provincie komt Beemsterkaas? Noord-Holland. Hoe heet de Chinese wollige poppetje dat dit jaar een trend was? Uh, La Boeboe. En dat waren er vijf. Ach zo, jongen. goeiedag. Hij. Jesper, ik had het met je te doen. Ik hoorde je hard <laughs> nadenken. Ja, verschrikkelijk. <laughs> als je meedoet met de radio, dan is het zo makkelijk. Maar tijd. Ja, dan ja, ja. Dan... Die druk, die druk. Ja. ja het ging uh, mis bij de naaktkat. Die mag uh, niet meer gehouden worden vanaf 1 januari. Of ook wel de vouwoorkat, hadden we ook goed gerekend. Je hebt ja. hem niet, denk ik. Nee. Gefrituurde de Ja, die moet ik fout rekenen. Je zei het ja. nog wel, dat is een appelbignet. Ja, klopt inderdaad. 49 is 7x7, 7, niet 47. Ja. Het woord van het nee. jaar, 6x7. Ja, toch wel hè. Ik dacht daarna misschien inderdaad. Ja. Maar goed, uiteindelijk had je er wel vijf. Je hebt uh, over van die minuut 19 seconden. Dat is uh, voor nu een elfde plek in het uh, maandklassement. Helaas, helaas. Maar hey, je komt er wel bij te staan op uh, keymusic.nl. En we sturen het slimste bedrijf Kaartspel. Nou. Hey, super. Olaf Feijen uit Enschede. Fijne jaarwisseling en werk ze daar hey, nog. Nee, zelfde. Dank je. Hoi, hoi. Doeg. Dit is Fout en Nieuw met Toontje Lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht... Wat Je moet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 Ik hoop dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst Als je zometeen een deurbel voorbij hoort komen... dan zou ik niet naar de deur lopen. Nee, het belangrijkste is dan dat je de Q-Music-app opent... en daar deurbel deze kant op stuurt via de Q-app. Uh, als je er bij mij naar uitzending komt... maak je kansen om een straatoude jaarsloten. En dus kansen op 30 miljoen. Ik ga even klappen, hij komt voor half drie voorbij. Ik moet even kijken hoe laat het was. Maar voor half drie ga je de deurbel horen. Dus um, zit paraat, zou ik zeggen. Ook het laatste nieuws krijg je zometeen met daarin. Ja, ga je de jaarwisseling in Londen vieren... En je gaat met de trein, dan heb ik slecht nieuws. Oh, en ik heb een goed nieuws van zometeen, Mr. Blue Sky. En ook deze. Ik kom, kom, niet langer wachten. Al die stapels... Nick en Simon komen eraan. Mensen, we gaan aftellen. Heeft iedereen een glas in zijn hand? Nee, pap, wij nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker, we hebben hier frisjes staan. Thanks, pap. 3, 2, 1, 2, jaar. Nix 18 betekent dat je ook thuis tijdens oud en nieuw... geen alcohol aanbiedt aan jongeren onder de 18. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel.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 Isolot, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij Prijs 5 vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboeksale. Dat is fijn, dan houden we het.